In de serie 'Chroniek van een mythe wordt de waarheid een wedstrijd. Drie keer wordt verteld over het legendarische leven van Claude Robert Atherley. Drie keer een ander verhaal. Claude Atherley was de piloot van de Straight Flush, het vliegtuig dat vijftig jaar geleden de weersituatie en het doelwit doorgaf aan de Inola Gay. Twintig minuten later viel de eerste atoombom op Hiroshima. Luister naar het tweede verhaal over de man die zich na de oorlog medeverantwoordelijk voelde voor deze massamoord waar die door de betreffende instanties gek werd verklaard. Niels Bohr, de grondlegger van de moderne atoomfysica, maakte onderscheid tussen diepe en oppervlakkige waarheden. Het tegendeel van een oppervlakkige waarheid, zei Boer, is een leugen. Maar een diepe waarheid is een waarheid waarvan het tegendeel ook waar is. Over het leven van Claude Etterly zijn veel verhalen verteld. Zoveel zelfs, dat de waarheid waarschijnlijk voor altijd onvindbaar is geworden. Er zijn feiten. Feiten echter die elkaar vaak zozeer tegenspreken en uitsluiten. Dat ze samen nooit één waarheid kunnen vormen. En toch zijn het allemaal feiten. In Chroniek van de Mythe maken Kees van der Bos en Kees Vlaanderen van de nood een deugd. Drie keer openbaren ze de waarheid over het leven van Claude et Naar best te kunnen. En zonder ooit te liegen of bedriegen. Drie keer de waarheid. Niets dan de waarheid. Vandaag deel 2. De morele held. 1961. Aan president John F. Kennedy. Washington, D.C. Zeer geachte president. Deze brief, die ik tegelijkertijd doorgeef aan de internationale pers heb ik geschreven om de volgende reden. Door de last der verplichtingen zal het u mogelijk ontgaan zijn dat u bij de aanvang van uw regering een zedelijk schandaal als erfstuk heeft moeten overnemen. Een schandaal dat dreigt de geschiedenis in te gaan als de Draaifoos-affaire van de 20 twintigste eeuw. Uw naam, alstublieft. Volgens mij, alstublieft. Ja, u moet niet alleen tegen mij, maar vooral ook tegen de jury praten. Hoe oud bent u? 42. Waar bent u geboren? Van Elfie, Texas. Heeft u nog broers en zusters? Twee broers en twee zusters. En u bent de jongste? Jan, ja, Sinds 1945 tracht ik als filosoof de ethische problemen, waarvoor het atoomtijdperk ontstelt, theoretisch recht te doen. Mijn publicaties daarover zijn niet geheel onbekend. Daarom volg ik de levensloop en de uitlatingen van diegenen die, als meer of minder onschuldige grondleggers, aan de poort staan van dit nieuwe tijdperk. Heeft u na de middelbare school nog gestudeerd? Ja meneer, rechten en economie. Aan de North Texas State University. Wanneer ging u daar weg? 1939. Om in dienst te gaan? Ja, meneer. Welk onderdeel? Luchtmacht. Waar ging u heen? Australië. Als wat? Piloot. Gevechtsvliegtuig of een bommen bommenwerper? Bommenwerper. Wat deed u daar? Wij bestreken alle eilanden en de schepen die van Japan afkwamen. Voor uw nummer of.? Nee, meneer. Vrijwillig. Ik ben een Jood. Ik heb mijn vrienden verloren in Hitler's gaskamers. Met de woorden, ik heb slechts bevelen opgevolgd als verontschuldiging, hebben alle kampbeulen getracht zich schoon te praten. Deze woorden lijken op een macabere wijze op de woorden van Eichmann, die zei, in feite was ik niets dan een klein schroefje in het apparaat, dat de bevelen van het Rijk uitvoerde. Ik ben geen moordenaar, nog een massamoordenaar. Nee. Etterly is juist niet de tweeling van Eichmann. Maar diens grote en voor ons troostvolle tegenhanger. Niet de man die het apparaat gebruikt als voorwensel voor gewetenloosheid. Maar in tegendeel, de man die het apparaat onderkent als de verschrikkelijke bedreiging van het geweten. En daarmee raakt hij waarlijk de kern van het kardinale morele probleem van onze tijd. Waar was uw volgende basis? Op het eiland in de Marianas. Kwam u, voordat u naar Tinningen ging, nog terug naar de steed? Ja, meneer. En waarvoor kwam u? terug? Ik werd teruggestuurd op een ziekenhuisboot. Waarom? Wa was u gewond? Oorlogsmoe. En wanneer ging u weer terug naar het volk? In 1944. Kregen u een speciale training, voordat u naar Tinningen ging? Ja, meneer. En wat voor training was dat? Nou ja, een erg intensieve training voor... Uh... We leerden hoe... ...hoor het groeien van de atoombom. Wist u wat het was? Ons was verteld dat het een bom was die een einde aan de oorlog zou maken. Om het te zeggen in de woorden van Ethelie, de geestensieken... De waarheid is dat de maatschappij het feit van mijn schuld gewoon niet kan aanvaarden, zonder tegelijkertijd haar eigen veel grotere schuld te erkennen. Leest men deze zin, dan kan men alleen nog uitroepen hoe gelukkig is de tijd waarin krankzinnigen zo spreken en hoe ongelukkig de tijd waarin slechts krankzinnigen zo spreken. Op 12 januari 1961... ...ruim 15 jaar nadat op Hiroshima de eerste atoombom viel... ...vindt een proces plaats tegen de voormalige piloot Claude Robert Attlee. Na eerdere gedwongen en vrijwillige opname... ...in de psychiatrische afdeling van het veteranenziekenhuis in Waco... ...moet een jury bepalen of Attlee geestelijk gestoord is of niet. Meneer Attlee... Wat is uw mening over het feit dat steeds meer gerespecteerde landen kernwapens kunnen maken? Daar ben ik tegen. U vindt dat alle kernwapens uitgebannen zouden moeten worden? Ja. En waarom vindt u dat? Ik weet wat ze aanrichten. I took over that bomb, Ryan. I couldn't see a thing in the world but clouds. Toen ik die kist overnam, zag ik alleen wolken. En toen ineens, ik denk 30 seconden voor het doel, zat er een gat in de wolken. Just like a donut, like a hole in a donut. Just a round hole. Ik gaf ze de informatie door dat ze de bom op Hiroshima konden gooien. So, 20 minutes later, here they come, and they saw the aiming point, too. So, that's the beginning of atomic bond. Iemand naast mij riep, er komt een B-29. Ik keek omhoog met de rechterhand aan de rand van mijn strohoed. Ik zag een verblindende lichtflit in het raam aan de overkant. Een flits duizendmaal feller dan die van een fototoestel. Hevige stralen priemden in mijn gezicht. Het was alsof ik met een knuppel in het gezicht werd geslagen. In werkelijkheid waren het glasscherven die mijn gezicht hadden opengescheurd. Ik voelde mijn gelaten handen verschrompelen als geroosterde inkvis. Een korte tijd aangezien een Amerikaanse aeroflame een bomb op Hiroshima en het versterkte zijn gebruik van de enemy. Met deze bomb hebben we nu een nieuwe en revolutionaire墓ad in destruction, we have spent more than two billion dollars on the greatest scientific gamble in history, and we have won. That's a f funny thing. We, on a straight flush, were the last dead burned ones to know what in the heck went on. Because see, we got back before they did. Vijf en straatvlas <laughs> waren de laatsten die verdomme hoorde wat er aan de hand was. Op de basis wist iedereen het al lang omdat de Inola Gay door had that dat de bomme succes was, terwijl wij er als eerste waren. We were six hours late getting, getting the information. Yet we were the first ones there. <laughs> we didn't know we were in advance, waiting for a bomb about to be dropped. Wij wisten niet eens dat ze een bom gingen gooien. Nou. Misschien wisten de officieren het, maar als die het al wisten, dan hebben ze het ons niet verteld. Nobody knew what was going on with the atomic bomb of the Manhattan Project. Nobody knew. I had never heard atomic bomb used in front of me. Ik had het woord atoombom nooit gehoord. Misschien dat er anderen waren die meer wisten, maar dat geloof ik niet. Er waren heel weinig mensen in onze groep die echt wisten wat wij deden. Absoluut niet. All we knew was we were to go to this city, Hiroshima, and, and uh, radio back what the weather looked like. Wij wisten alleen dat we naar Hiroshima moesten vliegen en doorzijnen wat voor weer het was. Na de landing vertelde de grondploeg dat we Japan naar de bliksem hadden geholpen met een atoombom. <laughs> We Japan with an bomb. <laughs> Al wat ik mij herinner is dat alles rondom mij rood was. Misschien was het vuur. Ik hoorde gillen en dan plots niets meer. Terwijl ik tussen de ruïnes van rokende, afgebrande huizen liep, kwam de huid van mijn armen los en bengelde aan mijn vingertoppen. Al de anderen die in de boot gedragen werden, stierven één voor één. Ik hoorde iemand zeggen dat de rivier te vol was met lijken om te kunnen roeien. Zo aan je hebt you foto that picture of usually that usually they they show of, of Hiroshima that has got that tower that's leaning it, and it just shows the steel beams in the in the thing that was right that was right close to where I ik zag een puinhoop <laughs> je kent die foto wel uit Hiroshima met dat skelet van wat ooit een toren was dat was vlakbij waar de bom gegooid is het was echt 100% vernedering uh... Faintly, maybe from the tail position, could see a little darkening of the sky back where it was dropped. Ik kon heel vaak zien dat het wat donker werd aan mijn einde, waar de bom viel. Want de paddestoel kwam tot 14 kilometer omhoog en werd groter. De hitte was zo intens dat alles verbrandde. And the mushroom that carried it up, that was what it was. It was buildings and brick and wood and. You know. Voor de bemanning van een bommenwerper is een oorlog heel onpersoonlijk. Je leeft meestal een paar uur verwijderd van je doel. Je vliegt erheen, doet wat je moet doen, draait om en vliegt terug naar de basis. Daar ga je douchen, je eet lekker, drinkt wat, kletst met je maten, pokert, wat dan ook. Maar op geen enkele manier ben je in gevaar. Denk Denkbaar hier. You're several, maybe several hours away from your target. And you turn around and fly home to your base. You get to take a shower, have a nice meal, a couple of drinks, talk with the other guys, play cards, whatever, not in any immediate danger like the poor infantry men. The Air Force primarily was a um, an impersonal war. Mijn man vertelde me later dat hij me liever had gedood, om een einde te maken aan mijn lijden. Hoe kon ik, blind en maar half bewust, weten dat mijn brandwonden wemelden van de maden en dat er gelig vocht uit mijn oog droop? Toen ik in de derde klas zat, werd mijn vaders as vanuit het zuiden opgestuurd. De dorpsbewoners ontvingen mij in tranen. Een klein lelijk meisje droeg haar vaders as in een witte doek. I had no feeling about it. And I still don't. Just you did a job, you know? Ik had er geen gevoelens bij. En die heb ik nog steeds niet. Je deed gewoon je werk. We were already playing poker toen that bomb was dropped. <laughs> U zult mij misschien vragen, wat mij als filosoof in Wenen, ver weg van Waco, de woonplaats van Claude Adderley, en ver weg van Hiroshima, de plaats van zijn noodlot, het recht geeft over zijn geval te oordelen. Het antwoord is, sedert anderhalf jaar ben ik met Adderley in correspondentie, en ik bezit van hem een aantal brieven, die niet alleen een volledig, maar ook een bewonderenswaardig portret van deze man opleveren. Dames en heren van de jury, U bent de enige die in deze zaak de feiten toetst. De eerste vraag die u moet beantwoorden is de volgende. Hoort u voldoende bewijs om vandaag, de 12 januari 1961... Claude R. Atterly te beoordelen als een geestelijk zieke persoonlijkheid? U dient deze vraag met ja of nee te beantwoorden. De tweede vraag luidt... Vindt u voldoende bewijs om te beoordelen of de eerder genoemde man in een psychiatrisch ziekenhuis behandeld moet worden, voor zijn eigen welzijn en bescherming, of voor de bescherming van anderen? Antwoord met ja of nee. Aan Gunter Anders wenen, beste Gunter, Het is mij volstrekt onverschillig wat de mensen van mijn morele karakter denken. Als ik hen maar kan doen opschikken en hen naartoe brengen dat zij begrijpen dat zij zichzelf en hun kinderen dit niet nog eens mogen aandoen. Maar denk nu niet dat ik alles geheel belangeloos doe. Mijn beloning zal rijk zijn. Ik zal het heerlijke gevoel van voldoening bezitten dat ik misschien iets te maken heb gehad met de laatste beslissing die de volkeren van alle landen zullen moeten nemen indien zij op deze aarde willen blijven leven. Je vriend, Claude. Well, after he got back and came out, uh naturally, uh, he had gone through so much that you could see that something was, you know, had killed him down to the point that he wasn't uh, talking about any of that, you know what I mean? Toen hij uit het leger kwam, kon je zien dat hij veel had meegemaakt? Het had iets kapot gemaakt in hem, maar hij sprak er haast nooit over. Hun broer zei: Ik heb de oorlog gezien. Ga er niet heen als je niet moet. Het is Ja you know he was a very enjoyable person a lot of fun you never never dreamed that you know he was going to go off the deep end like he did or, and i think the reason he did it was just he felt guilty and was trying to you know punish himself but... He was erg aardig we had veel plezier gehad maar je kan je niet indenken dat het ooit zo met hem zou aflopen ik denk dat het allemaal kwam omdat hij zich schuldig voelde. Hij wilde zichzelf straffen. This can't kind of hardly explained why he felt the way he did because yeah. of uh well the bombing over yonder. Uh he wasn't on that plane but he flew he fl he flew the weather plane in the the weather plane in uh, yeah and gave the report on the weather. And gave the report of, the, the, him weather. The, report of yeah. the weather. I don't, I don't really know het leek wel of hij ergens gebukt onderging. Dat is de beste manier om te zeggen, ja. En ik denk niet dat je dat schuld moet noemen. Ik weet niet. Iemand, iemand met een zware last. Ik geloof dat hij zich schuldig voelde vanwege die bombardementen waaraan hij had deelgenomen. I think he just felt guilty of uh, killing so many people, or had a hand in it, I'll put it that way. I was a, an attorney at law and I went to see I think there was several charges and I think he pleaded guilty to two of them he had gone into a jewelry store and presented a forged check in exchange for a ring i believe ik was advocaat en ik onderzocht zijn zaak ik geloof dat er verschillende aanklachten waren en dat hij in twee ervan schuld bekende. Hij had een ring gekocht en betaald met een ongedekte cheque. Hij kreeg geloof ik twee jaar gevangenisstraf. Voor die andere zaken heb ik toen gebeld met Sam Rayburn, een machtig man. De voorzitter van het huis van afgevaardigden. Hij was van Texas en ik zei hem, hier is een war hero van Texas. Uh, he, ik him back into the Veterans Hospital. When he gets out of prison, Christmas Day. Ik vertelde hem dat een oorlogsheld uit Texas in de gevangenis zat, maar dat hij eigenlijk in een ziekenhuis hoorde. Ik vroeg Reben of hij iets voor Attlee kon doen. Dat heeft hij gedaan, want die andere aanklachten zijn vervallen. Hij deed waarschijnlijk, omdat ze de vervangen. U kreeg toen 18 maanden, geloof ik. Dat klopt. En u zat er daar negen van. Ja, meneer. En toen werd u teruggestuurd naar het ziekenhuis? Ik ging vrijwillig naar het ziekenhuis. Hoe lang bleef u daar keer? Vier maanden. Zat u in de gesloten afdeling? Ja, meneer. Een deel van de tijd. En toen u ontslagen werd, kreeg u een proefverlof neem ik aan. De ik denk het wel, meneer. Waar ging u heen? Van Elstien, Tex. Naar nou, wie? Naar mijn broer Joe. Maar ik geloof dat dat niet zo goed ging, hoor. Nee, meneer. Wat gebeurde, hè? Ik euh, kreeg problemen. Ik ging terug naar het ziekenhuis in Waco. Wat voor probleem? Gewapende overvallen. Wat overviel? Kruideniers. Vertel me daar alles over. Alles. Waarom deed u dat? Well, it was quite an experience to me. Uh, we had just heard on the radio where um, there was some robberies in town. And uh, I had asked my husband what we would do in case we were robbed. He said, Let them have it. So he left, and my son and I was sitting outside the building on a bench and a car drove up. So I got up and went in to wait on the person and this fella came in. We hadden net op de radio gehoord dat er in de stad een paar overvallen gepleegd waren. Mijn man zei: als ze bij ons komen, geef ze dan dat geld. Hij ging weg en mijn zoon en ik zaten buiten op de bank. Mijn dochtertje van zes was buiten aan het rolschaatsen. Toen draaide er een auto de oprit op. Ik liep de winkel in en ik keek ineens recht in een 4.10 pistool. Ik zag dat mijn zoon probeerde naar achter te lopen, maar de man richtte onmiddellijk zijn pistool op hem. Blijf staan, zei ik. Het was doodstil. Ik hoorde mijn dochtertje buiten ook niet meer rolschaatsen. Hij uh, asked me voor de money. En zoals een fool, had ik met hem Because I wanted to know if he had hurt my daughter, where was or anything. Ik leek wel gek, maar ik begon met die man te onderhandelen. Ik wilde eerst weten of hij mijn dochter iets aangedaan had. Hij duwde het pistool in mijn buik en eiste geld. Dat gaf ik natuurlijk. Hij rende weg en ik kon nog een glimp van de auto opvangen. En then he ran out the store. And I caught a glimpse of the car. Which was a red and white Oldsmobile. Waarom pleegde u die overval op Kruidenmiërs? Had u geld nodig? Weet ik niet. Ik geloof dat ik soms wel geld meenam. Was u dronken? Of niet? Ik dronk. Had u nog steeds last van angst, depressies en zenuwachtigheid? In het, hè? Denkt u dat u toen geestelijk ziek was? Toen wel, ja. Ik, uh, ik wilde naar de gevangenis... Waarom? Als ik in de gevangenis zat, dan voelde ik een soort opluchting. Een opluchting van wat? Nou, ik wilde gewoon... Ik wilde in de gevangenis. Weggaan van alles? Of gaf het ook echt een opluchtgevoel? Die keer in Grayson werd u toen gevolgd. Nee, meneer, ik werd niet aangeklaagd was dat omdat u een deal gesloten had dat u naar het ziekenhuis in Waco zou gaan. Ja, maar ja. I body man jail and and I employed a deputy and paid him for going with me and putting him back in Waco by myself. Ze brachten hem naar de gevangenis. Ik zorgde er zelf voor dat een agent hem van daaruit naar Waco bracht. Ik wist dat hij naar het ziekenhuis moest, want er was iets mis met hem. What the idea cop? nothing. He didn't need the money. In fact, when we went to Waco, he was pitiful and he was out of cigarettes and at that time I smoked and I gave him all my cigarettes. We zijn naar Waco gegaan om hem te identificeren. Ik had met hem te doen. Hij had geen sigaretten meer. Toen heb ik hem mijn pakje gegeven. And uh, I did feel sorry for him. They were not a serious effort to get money by use of a threat of force. It was an effort to draw attention to him, to seek help of some soul. Yes. Het waren geen serieuze pogingen om geld te roven. Het was een manier om aandacht te vragen. Hij zocht hulp. Op een dag kwam hij bij me. Hij was erg in de war en wilde me vertellen over zijn nachtmerrie. Iets met vuur en explosies. Something about a nightmare. I think he said there was fire in it, you know, like an explosion. As I told him, uh, he shouldn't feel guilty. He did his military duty. He wasn't a leader. Ik zei tegen hem dat hij zich niet schuldig hoefde te voelen. Hij deed zijn plicht. Hij was geen leider zoals Göring. Degene die bevelen uitvoerde zijn nooit voor oorlogsmisdaden veroordeeld. Behalve dan als het echte moordenaars waren. Ik vertelde hem dat hij zichzelf niet te veel van streek moest maken door dat schuldgevoel. Ik didn't niet dat hij... Let it overwhelm him, the guilt, any guilt feeling, because he only did what he was ordered to do. Uh, by in the military as a officer of the United States Air Force. I don't uh, know exactly when all of that uh, hit him. I sure don't. He stood snags by my bed. De wereld staat in brand, zei hij. Hij droomde dat. Hij wist niet dat hij op een kamer was. Het gebeurde vaak in die jaren. Het was voor mij erg moeilijk om te weten dat hij zoveel talent had en dan te zien wat hij allemaal moest doorstaan. Well, all I could tell that what Dr. Constantine had told me en uh, hij was en wat dat? Wat deed u daar in het ziekenhuis? Kreeg u veel gesprekken terwijl u daar zat? Soms. Maar wat deden ze dan met u? Ik had enkele goede gesprekken met dokter Constantin. En die maakte me duidelijk hoe ik met mijn probleem moest leven. Hij leerde me mijn schuldgevoelens te verlichten door. Nou, hij zei dat hij mijn schrijven waardevol vond. Als therapie bedoelt u? Ja, meneer. Geachte heer Gunther Anders. Hartelijk dank voor uw brief, die ik vorige week vrijdag ontvangen heb. Ik krijg veel brieven, maar de meeste kan ik eenvoudig niet beantwoorden. Bij uw brief daarentegen voelde ik mij gedwongen te antwoorden. Hoewel ik, naar ik hoop, in geen enkel opzicht, nog in religieuze, nog in politieke zin een fanaticus ben, ben ik er toch sinds enige tijd van overtuigd dat de crisis waarin wij allen verwikkeld zijn een diepgaand nieuw onderzoek vereist van onze waarden en van onze burgerlijke verplichtingen. In het verleden zijn er soms perioden geweest waarin de mensen wisten te leven zonder zichzelf veel gewetensvragen te stellen. Nu is het echter voldoende duidelijk dat ons tijdperk niet tot die periode behoort. het doet met plezier u te schrijven. Ik zou het prettig vinden als ik een afdruk van uw geboden voor een atoomtijdperk zou kunnen krijgen. Uw Claude R. Atelier. Beste Claude, ik sluit hierbij een exemplaar van mijn geboden voor het atoomtijdperk in. In de loop van het tijdperk der techniek heeft de klassieke verhouding tussen fantasie en handelen zich veranderd. Zo nodig kunnen wij rouwen om één enkele vermoorden. Tot meer is het gevoel niet in staat. Indenken kunnen wij ons misschien tien doden. Tot meer is het voorstellingsvermogen niet in staat. Maar het ombrengen van honderdduizend mensen, wekt vandaag de dag geen enkele opschudding. En wel, omdat de massamoord oneindig ver ligt buiten de sfeer van de daden die wij ons kunnen voorstellen. Hoe onmetelijker de daden, des te geringer de belemmeringen. Tegenwoordig is het zo dat ons voorstellingsvermogen niet in staat is gelijke tred te houden met hetgeen wij produceren. Wij mensen zijn kleiner dan wijzelf. Dit beschrijft onze tegenwoordige schizofrenie. Dat wil zeggen, het feit dat onze verschillende vermogens onafhankelijk van elkaar werken als geïsoleerde en niet gecoördineerde wezens, die het contact met elkaar verloren hebben. Dokter, wat is uw diagnose van zijn geestelijke gezondheid op dit moment? Hij is schizofreen. Een veel voorkomende psychische afwijking. En beschouwt u zijn geestelijke gestoordheid als ernstig? Het is inderdaad ernstig, ja. Kan men erop vertrouwen dat hij zichzelf of anderen... geen schade berokkend mocht de jury besluiten om hem te laten gaan? U wilt mijn mening? Als psychiater? Ik denk het niet, meneer. ...kunt u ons dokter een paar dingen noemen... ...waarop u uw diagnose baseert? Ja. Zonder technisch te worden. De man denkt ongeorganiseerd. Hij heeft zijn eigen logica. Verder demonstreert hij bizar gedrag... ...zoals vanmiddag uitgebreid is beschreven... ...voor de jury en voor het Hof. De bizarre daden die hij gedaan heeft... ...zijn echt gek te noemen. U bedoelt de ongedekte en vervalste checks... ...de gewapende overvallen... ...inbraken tot inbraak en postkantoren, die dingen. Ja. Hij zegt dat hij daar twee redenen voor heeft. Zijn schuldgevoel... ...hij denkt dat hij verantwoordelijk is voor de dood van honderdduizend Japanners... ...en dat hij daarvoor straf verdient. En dan de andere reden... ...hij wil in de schijnwerper staan... ...om te laten zien wat er gebeurt met iemand die betrokken is geweest bij een nucleaire oorlog. En dan heeft hij nog die grootheidswaan. Hij denkt dat hij boeken kan schrijven, de wereld verbeteren... Heeft u iets van hem gelezen? Ja, en wat concludeert u daaruit? Het is een klassiek geval van schizofrenie. Zijn teksten horen thuis in het handboek van psychiatrie als voorbeeld van schizofrenie. Het is een klassiek geval. Een perfect voorbeeld van deze ziekte. Ik heb verder geen vragen meer. We wensen deze man echt het allerbeste toe. Dat begrijp ik toch. If they started giving him shock treatments. Nationally, he mentioned that to me. that is most horrifying, terrifying thing he ever went through in his life he had a lot of times had rather death be than have to go through another one of those shock treatments nadat ze hem die shocktherapieën gaven zei hij dat dat het ergste was dat hij ooit had meegemaakt hij wilde soms liever dood dan weer zo'n shockbehandeling te moeten ondergaan and I was told by his doctor one time that he had the most Horrified the shock treatment that was ever given. Dr. McElroy zei tegen me dat mijn broer de zwaarste shockbehandelingen kreeg die hij ooit had toegepast. Robert wilde alles wel proberen wat hem beter kon maken. Je accepteert zo'n verschrikkelijke straf niet als je niet beter wilt worden. You don't take that punishment in that sense if you don't want to improve yourself. Beste Kunter, het deed me goed van je te horen. Maak me gelukkig dat ik voor jou nog geen hopeloos geval ben. Ik beloof je dat ik het niet zal opgeven. Voor de meesten is mijn manier van verzet tegen de oorlog de methode van een dwaas. Maar op geen enkele andere manier heb ik duidelijk kunnen maken dat een atoomoorlog niet alleen fysieke verwoesting brengt, maar ook de mensen demoraliseert. Je vriend, Claude. Dr. McElroy, de officier vroeg u zojuist over de waandenkbeelden van Etterly. Heeft u in het afgelopen jaar iets gehoord of gemerkt van een waandenkbeeld bij deze man? Hij heeft grootheidswaan. Die je kunt beschouwen als een. een bijvoorbeeld zijn idee dat hij verantwoordelijk is voor de dood van honderdduizend Japanners. Voor mij is dat een waan. U bedoelt dat hij daar niet geweest is? Natuurlijk wel, hij was er. Als u er zo tegenaan wilt kijken, is iedereen in militaire dienst. Is elke burger van de Verenigde Staten verantwoordelijk... voor de dood van vele Japanners en Duitsers. Dokter, wat is een waandenkbeeld? Een waandenkbeeld is een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Hm. Goed. Maar het is geen onjuiste opvatting van hem... dat hij bepaalde dat de bom op Hiroshima gegooid werd. Of wel? Hij was niet eens in het vliegtuig dat de bom afwierp. Maar ik heb begrepen dat hij de man was die de stad uitkoos. Was hij dat? Denkt u dat die honderdduizend mensen doden? Het is niet belangrijk voor deze jury wat ik denk, dokter. Het is mijn overtuiging dat hij trots mag zijn en tevreden op zijn militaire staat van dienst. Denkt u dat het abnormaal is dat deze man spijt heeft? Angst en schuldgevoelens over zijn aandeel in het gooien van de atoombom? Is dat abnormaal? Ik stel dat het ongewoon is als je naar de hele groep kijkt. Hij is de enige van de hele groep. Maar er is niets ongewoons aan een man die schuldgevoelens heeft over een dergelijke daad, of wel? Oh, schuldgevoelens waren heel gewoon. Iedereen heeft schuldgevoelens. Precies. En toch wilt u deze man opsluiten omdat hij er schuldgevoelens over heeft. Als ik u goed begrijp. U begrijpt het verkeerd. Ik dacht dat u de jury zojuist vertelde dat een van zijn wanen is dat hij verantwoordelijk is voor honderdduizend slachtoffers. En dat dat de reden is dat hij opgesloten zou moeten worden. U vroeg mij naar zijn wanen. Ja. En ik zei dat dat volgens mij een waan is. Dokter, als ik u hier nu een artikel liet zien over de bemanning van de Inola Gay die de bom gooide. En in dat artikel stonden interviews met elk bemanningslid waaruit blijkt dat elk van hen schuldgevoelens heeft. Dat ze niet kunnen slapen. Dat ze zo dronken werden als ze maar konden. Zou u dat een normale reactie vinden? Dat was min of meer een normale reactie van de piloten in de oorlog. Of, ze nu, uh, of het nou om een atoombom ging of over andersoortige soorten De ene bom doodt u net zo goed als een andere. Dus wat normaal is voor de andere bemanningsleden, is abnormaal voor deze man. Het abnormale is dat hij de enige is, voor zover ik weet. Dat is wel ook alles. Dank u wel, dokter. Misschien zal menigeen bij het lezen van mijn brief het hoofd schudden en tegenwerpen. Maar waarom hij? Waarom moest hij er nu berouw over hebben? Hij die toch alleen maar het teken go ahead heeft gegeven. Hij die toch pas na zijn daad iets vernomen heeft over de ontdekking van de kernsplitsing. Hij die toch alleen bevelen heeft opgevolgd. de leden van de jury. U gaat vandaag beslissen over het leven van Claude Attlee. Wat staat deze man te wachten als hij door u teruggestuurd wordt naar dat ziekenhuis? Welke therapie hebben de dokters na al die jaren nog voor hem in petto? U heeft het gehoord. Hij krijgt s morgens en s avonds een pilletje en verder zit de hele dag de deur op slot. De psychiaters hebben toegegeven dat ze al een jaar niet meer met hem gesproken hebben, tot kort voor deze zitting. Is het bewijs in deze zaak niet geleverd? Claude Attlee heeft onlangs twee maanden buiten de inrichting geleefd en er is niets gebeurd. Hij heeft vrienden gemaakt, brieven geschreven en zelfs in een Japanse krant gepubliceerd, tot de politie hem oppakte en weer afleverde bij dezezelfde dokters. Leden van de jury, op u rust een zware verantwoording. U kunt vandaag beslissen dat Claude Attlee een vrij man is. Natuurlijk zijn psychiaters zeggen het niet openlijk, maar ik denk dat u ze een groot plezier doet als u de verantwoordelijkheid van hun schouders neemt en besluit dat ze Claude Attlee niet langer hoeven te behandelen, dat ze hem niet hoeven te genezen van een ziekte. Een zieke man... Zou hier niet zo rustig zitten en getuigen zoals Claude vandaag gedaan heeft? Kijk u eens naar hem? Is hij de ziekste man die u ooit gezien heeft? Zoals een van zijn dokters verklaarde? Claude Attlee heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt in zijn leven. Hij heeft besloten zijn leven te wijden aan de wereldvrede. Wat is daar verkeerd aan? Alleen u kunt hem de vrijheid geven die hij zoekt, die hij verdient. Dames en heren van de jury. Meneer Moore is een goede advocaat en een warm pleitbezorger voor de heer Attlee. Maar in zijn enthousiasme gaat hij erg ver. Te ver. Zoals Tom zelf ook wel weet. Hij suggereerde ergens, en wacht, ik heb het hier opgeschreven... dat er van hand politieke druk uitgeoefend zou zijn op deze psychiaters... om Claude Attlee achter de muren van het ziekenhuis te houden. Tom weet wel beter... Deze dokters, met hun uitgebreide ervaring... die willen alleen maar het beste voor deze man. En dat, leden van de jury, dat vraag ik ook aan u. Als u deze man niet de kans geeft... behandeld te worden door de beste psychiaters die er zijn... dan doet u hem het grootst mogelijke onrecht. Want deze man die heeft psychiatrische hulp nodig. Wij, wij betalen ons belastinggeld juist om dit soort dingen mogelijk te maken... ...voor een man als kloot, die door een hel gegaan is voor de verdediging van ons land. Deze man is geen misdadiger. Maar als u vandaag besluit om hem te laten gaan... ...en morgen raakt er ergens in het land iemand ernstig gewond als gevolg van zijn optreden... ...dan maakt u een misdadiger van hem. U staat voor de moeilijkste beslissing waarvoor een jury kan staan... Geef deze moedige man waar hij recht op heeft. En dat is een goede psychiatrische behandeling. Ik heb Ethelie nadem hij meerdere jaren in, wet, in een wetens hospital in Texas interneerd geweest was. ...in Mexico City, ik geloof in de jaren 63, getroffen. Ik heb Adderley ontmoet in Mexico City, in 1963 was dat geloof ik. Nadat hij een aantal jaren opgesloten had gezeten in het veteranenziekenhuis in Texas. Ik zat daar met hem in een hotelkamer in Mexico City... ...en vroeg naar zijn ervaringen. En daar is hij samengebroken. En had zo so geweind en kaum een had weinen zien. ik heb veel mensen in slim toestanden gezien. Toen is hij ingestort. Hij heeft gehuild. zoals ik nog nooit iemand heb zien huilen. En ik heb veel mensen in erbarmelijke omstandigheden gezien. De beestachtigheid. van de daad waarin hij verwikkeld was geraakt. zonder dat hij er iets aan kon doen. werd hem op dat moment. Nog eenmaal duidelijk. Dames en heren, van de Jury. U bent tot een oordeel gekomen. Vindt u op deze 12e dag van januari 1961 dat Claude Atterly geestesziek is? Ja. Vindt u dat de patiënt behandeld moet worden in een psychiatrisch ziekenhuis... voor zijn eigen welzijn en voor de bescherming van anderen? Ja. Na de uitspraak van de jury werd Claude Robert Atherley opnieuw opgenomen in de psychiatrische afdeling van het veteranenziekenhuis in Waco. Een klein jaar later verliet hij het ziekenhuis op eigen gezag. Hij leefde gescheiden van zijn eerste vrouw en drie kinderen. De laatste jaren van zijn leven bracht hij met zijn tweede vrouw in anonimiteit door in Galveston, Texas. Claude Atherley. Stierf in 1978 aan keelkanker. U hoorde De Morele Held, de tweede aflevering uit de driedelige serie Chroniek van een Mythe. Volgende week het laatste deel: de Pokerface. Chroniek van een Mythe is een programma van Kees van der Bos en Kees Vlaanderen. Montage en mix: Leo Knikman. De serie kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds voor Culturele Omroepproducties. Aan deze tweede aflevering werkten mee Paul van S. Inge Albers en Douwe Walinga. Met dank aan Piazza van de BRTN. De stemmen waren van Dirk Groeneveld, Rob van der Linde, Hidde Maas, Aad Zeelen, Han Kerkhofs, Elko Vellema, Huib Broos, Ton Lensink, Dorothee Forma en Joop Keesmaat.